We ah, gaan nu verder met een toneelstuk van de groep van meneer Joost. Uh, even kijken, wat weet ik daarvan? Ik weet dat Sven speelt een leerkracht. En die leerkracht wil heel graag breuken leren aan de leerlingen. En dat gaat hij op een hele speciale manier doen. Hij is er alleen niet zo handig in. Sven. Applausje! Woehoe. Smiddags laat meester Jaap zijn kinderen eerst in hun bibliotheekboek lezen. Meestal gaat hij dan zelf ook zitten lezen, maar nu loopt hij wat te rommelen in de klas. Hij probeert zachtjes te doen, maar het lukt niet. Eerst kletten dan messen op de grond en dan een plastic bord. <totstuken> Robin buldert van het lachen en hij roet. Ja, jij dat wel. Ik ga uw maar open. Hier... Op zijn tafel, vooraan in de klas, heeft de meester een klein gastelletje staan. Daarbovenop staat een pan. Ik ga jullie de reuken uitleggen. Daarom moet ik eerst een pan voor komen. Ik kan niet uitleggen om hem te halve. Wat? Het is mijn kinderman. Wat is dat? Engelspunt. dat je een vrouw in kan. Precies. <lacht> Roept de meester. En hij gooit een klontje boter in de pan. De hele groep gaat staan om goed te kunnen zien. En Jonathan, die vooraan zit in de klas, hangt bijna met zijn neus in de pan. De boter sist even. En dan schept de meester met een zwierig gebaar een grote lepel uit een kom. Met veel gespetter laat hij het beslag in de pan glijden. Hij schudt de pan flink op en neer en zegt Let op! Ik de pan nu op! Meester Jaap geeft een zweep aan de pan en daar gaat de pannenkoek. Hij vliegt eerst door de lucht en landt op het hoofd van Jonathan. Brult Jonathan en de rest van de klas giert het uit. Robin rolt zelfs van zijn stoel van het lachen. En Joshua Roet? is vakwerk, meester. Meester is echt gemankeerd. Gilt Quincy. Met grote ogen staat meester Jaap naar het hoofd van Jonathan. De pannenkoek was aan één kant nog niet gaar.